Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechter heeft straffen uitgedeeld in de zaak... over een brute roofoverval op een goudbedrijf twee jaar geleden. Die overval eindigde met een achtervolging... door de weilanden bij Broek in Waterland, net boven Amsterdam... waarbij overvallers en politie op elkaar schoten... en één overvaller omkwam. Verslaggever Matthijs van de Wiel vertelt om wat voor straffen het gaat. De zwaarste straffen van 15 jaar cel... zijn voor de man die het heeft georganiseerd... een leidend figuur was volgens de rechtbank... en een man waarvan is aangetoond dat hij gericht op een politieauto heeft geschoten. Een andere man die ook een wapen had, krijgt 12 jaar. Maar de andere verdachten kregen niet allemaal die 18 jaar, maar lagere straffen. Nou, want volgens het rechter is niet bewezen dat zij ook geschoten hebben. Bij de overval werd voor 15 miljoen euro gestolen. 4 miljoen aan spullen is nooit teruggevonden. Tientallen klimaatactivisten voeren actie bij de poort van Tata Stiel in IJmuiden. Ze willen dat het bedrijf, staalbedrijf kap met kolen, omdat... Kolen, de vervuilendste vorm van fossiele... Zijn. En wij willen dat onze overheid gewoon onmiddellijk stopt met kolen. Ze begonnen hun protest vanmiddag met een zogeheten die-in-actie... waarbij ze enkele minuten als dood op de grond bleven liggen. En vier Canadese en Amerikaanse astronauten krijgen in de loop van vandaag een belletje met goed nieuws. Zij mogen rond de maan vliegen volgend jaar. Die vlucht is de laatste generale repetitie voordat mensen echt weer voet op de maan gaan zetten. Dat is al meer dan 50 jaar niet meer gebeurd. Deze Canadese ruimtevaartverslaggever kan niet wachten. De is heel, heel oud. En het vertelt ons over de van ons solar En hoe de kwam. Dus er is ja, die vlucht die staat eind volgend jaar gepland. Het weer is lekker zonnig, graadje of 10. Komende nacht kan het een paar graden vriezen. En morgen hebben we opnieuw een zonnige dag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn nog een paar files die opvallen...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 I'm Er zijn altijd van die platen die we lekker aan het begin van een uur willen draaien, Benno. Zeker. En like... dit is er eentje ja, van, Van Morrison en de Brown Eyed Girl. Dat, met name het laatste gedeelte van die, van die platen het is lekker. dat ja, ja, ja, ja. We hebben lekker meegedaan. Nou, en dit... la. wat gaan we doen? Ja, maar shalala, uh, we gaan eens even de 1 april grap uh, uh,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 En als wij op de radio zijn, uh, Benno, er schijnt altijd de zon, hè? Ja, wij wel. Ja, ja, uh, wel. Ja. Dus uh, nou ja, genieten van uh, de lekkere muziek en de informatie We houden de voetbalwedstrijd in de gaten en nog veel meer. En Teledem draaien we ook nog voor je. and I uh, tell it to my heart. Ja, het is uh, 1 april, en Benno. Ik heb je nog niet in de Mali genomen, dus uh, daar heb jij even massal mee. Nou ja, je gaf me net een zogenaamd uh, chocolade uh, cadeautje. Maar, ja, uh, hartelijk dank daarvoor, Graag gedaan. Of het echt uh, chocolade is, dat moet <laughs> dat ik natuurlijk ja. nog maar afwachten. Dus. Nou ja, ik zou zeggen, probeer het voor de ja. webcam. wwwcfm ja, ja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <cf> livenl kijk je live mee. Ja. ja, we hebben er 1 april grappen na, dus we kregen er wel een paar binnen op de redactie. Zeker, zeker. Maar eentje die uh, kwam gisteren nog binnen en... Um,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 Als officier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 We ja, hadden Zandvoort in Zeiten. Die had ook een 1 april uh, grap. Oké. Okay. Want er komt uh, midden op de rotonde in uh, Zandvoort, hè, in het uh, centrum. Ja. De muziektent uh, die gaat uh, weggehaald worden en er komt een uh, beeld van uh, Max verstappen. <lacht> een heel groot beeld wordt aan neergezet van uh, Max verstappen. Oké. Okay. Dus, uh, ja, ja. slim. Dus, uh, uh, ja, uh, ja. Dat, uh, <laughs> dat is ook wel leuk. Ja, zeker. Uh, en ja, nou, uh, uh, de deelscooters uh, gaan we daar zo meteen nog even over hebben. Ja, de deelscooters gaan we naar het volgende plaatje maken. Zeker, maar dat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 En dit uh, doet uh, deze Lorraine uh, gewoon weer mee aan het zongfestival uh, met uh, Tattoo. En ze uh, is een van de grote kanshebbers om het uh, Songfestival te gaan winnen. We gaan uh, weer uh, naar het Duitsersveld toe. Want uh, ja, Jan, hoe is het daarbij bij de wedstrijd? Nou, niet zo'n best. Moet ik eerlijk zeggen. Hmm. Huh. Wat is er gebeurd? Uh, we, kwamen, we kwamen net op 1-0 natuurlijk. Was je bij? Hmm? Oh, een schitterend schot van uh, Milan. Wordt net gestopt. Um, we kregen nog twee kansen op 2-0 en 3-0. Uh, OSV ging iets meer strijd in de knel gooien. En ze kregen een strapschop mee. Uh, toen werd het 1-1. <tankt> en even later, even later was het, uh, werd het zelfs 2-1 voor uh, OSV.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 Ik denk uh, Toontje Lager, uh, net als in de film. Oh ja. Ja, die Lug. kunnen we dan wel ja. uh, gaan draaien. Ja, leuk. Ja, Rico ja, van Hoogboef. Wat was er ook weer in uh, Madame Tussaud? Madame Tussaud, ja. De, daar staat zo'n wassenbeeld. Oh ja. Ja, ja, ja dat is zo, zo. Maar er was wat mee.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 lachen en bevrijden Zoveel, zo vaak en zo compleet Je tanden me mee op hoog en je kreeg maar niet genoeg van mij Je hebt een bijna op Geweldig vond je mij Je hield van me, Je hunkelde, je smeekte, je smachtte Kwelde, gelde, likte je Zo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 For oh, you and me tonight. I hear them call my name. Everybody says say something.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 Another, when your head's down over your pieces, brother. What do you mean? You've seen one crowded polluted stink. Get yeah. tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kicks above the waistline, sunshine. I'd let you watch, I would invite you, but the Queen's weak.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 Dus je kan ook op een stationnetje Heemstede Aardehout gaan staan. Dat, dat, dat, dat zit ik ineens te bedenken. En dan zal hij waarschijnlijk op volle snelheid doorheen eh, jakkeren met, met zijn wagonnetjes. En als je het spoor bijste bent, ben wat doe ja. je dan? Uh, nou, dan moet je stil in een hoekje gaan zitten. <stuken> <stuken> <stuken> wat uh, nog een ander dingetje. Hier in Zandvoort gaat uh, aanstaande vrijdag om vier uur... gaat de tentoonstelling beroemd Zandvoort van start. En daar kijken we natuurlijk ongelooflijk naar uit... dat we allemaal weer bekend...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 Gaan ze de collega's gaan spreken met de beroemde zandwortels, of hun kinderen, of zelfs kleinkinderen? En vertellen daarover het actieve, vaak spannende en creatieve leven van de oude zandwortels. Vanaf volgende week, dus uh, goedemorgen, Zandvoort, in het museum. Ja, precies. Nou, en dan laat, wil ik afsluiten met een Stintse plantendag. En dat is een berichtje van het IVN Zuid-Kermland. Dat is morgen. En morgen even kijken om uh, van 1 uur tot half uur... Uh,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 No. Oh. Op de South Radio en joh de twee platen achter elkaar. Als eerste draaiden we de Dubby Brothers en de Long Frame Running, gevolgd door een klassieker uit de jaren 80, de Blue Monkeys en It Doesn't Have To Be That Way. Nou ja, dat geldt eigenlijk ook wel voor het voetbal, want Jan tweede helft begonnen, maar ik kreeg net een berichtje van je. Ik denk, oh nee, wat een ellende allemaal. Kan je het vertellen aan de luisteraars? Nou, het was uh, vlak voor rust en os uh, OSV schiet net weer over, maar uh, uh, ze kwamen gewoon op 1-3, OSV. Jeetje. Ik ben, oh ja, het was, ik, uh, ik stond op één lijn met de, uh, met, uh, met de aanvallers. Het was zuiver buiten spel. De scheidsrechter stond er vlakbij. Ons geen slechte slacht. De scheidsrechter wuifelde gewoon weg. Toen werd He? het uh, 1-3. Uh, we komen de, de, de kleefkamer uit. We hebben een, een aanvallende wissel gedaan. Uh, het werd 1-4. Het is god. Nou, het, is, nou, het is nu 1-5. Het is toch niet te geloven? Wat zeg je nou? Is het? We maken nu 1-5. 1-5. Get for Ja.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 Ja, nou ja, ik, uh, ja, om al die uh, doelpunten uh, in de uitzending te hebben van OSV. Uh, daar dus zitten we ook niet op te wachten, Jan. Nee, absoluut. Nee, nee ge nou, geen, uh, geen fijne mededeling. Ik had hem ook helemaal niet zo verwacht hoor. Ik denk uh, nee, 1-3 en er kan nog heel veel gebeuren. We komen uit de kleedkamer en uh, dat komt misschien nog wel goed. Of eigenlijk mogelijk nog wel goed. Maar uh, helaas ja, we, niet. Hebben we hebben het vorig jaar gezien, hè? Weet je nog? Ja, ja, ja. Het Ach, uur vier, achter elkaar. Ja. Nou ja, laten we, ja het laten we daarop hopen dan, Jan. Ja. Dankjewel voor uh, dit moment. En uh, we gaan ja. hopen op een uh, uh, ja, beter uh, telefoontje zometeen. Als ik je weer terugbel. Hier, 2-5. Hier, Kijk. Vijf. Jel, Jelle da Daan Haan is Heel goed. Twee, dat, dat is één. En ik uh, spreek je zo wel weer uh, als het 5-5 staat. Oké, okay. tot, ja. <laughs> oh, okay, tot zo Jan. Dankjewel Sorry. voor dit moment. the need to get out of here right now, out of my head, wish yes, I'm begging you, I'm begging, I'm begging you, driving so fast, but my heart won't move, whatever, whatever I do, God, I wish I never met you, I, uh, I keep forgetting to From the start I shouldn't want your bad news I, I keep forgetting to forget you Uh, momenteel hoog uh, in de hitlijst uh, genoteerd. Je hoorde de Fast Boy en uh, Four Ketchup. Wij We gaan uh, weer even wat uh, reggae draaien, man. Zo yeah, so is het. Hier is uh, Reggae Night. You live on the love. So turn on the light like it's time to ride. listen to this. Jammin Good night. And I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 Zouden we er inmiddels alweer 5-5 van gemaakt hebben? of Misschien nogal erger, je weet het nooit nee, ook. Nou? Ja, ja, ja, Dat precies. hoor je ze dadelijk in het volgende uur van Sampoort op zaterdag.